Financiën. De financiële situatie van de stad is de afgelopen jaren verbeterd en op orde gebracht. Financiële tegenvallers zijn opgevangen, grondexploitaties zijn afgeboekt en grote bezuinigingen die noodzakelijk waren vanwege landelijk beleid zijn doorgevoerd. De gemeente kan nu in de toekomst tegenvallers opvangen en noodzakelijke investeringen voor de stad doen. Het eigen vermogen van de gemeente is gegroeid... ...en de financieringsbehoeften gedaald. Kortom, het uitgangspunt is goed. Prioriteiten Ieder jaar is er ongeveer 10 miljoen beschikbaar voor nieuwe investeringen. GroenLinks kiest voor investeringen die duurzaam zijn en die ten goede komen aan mensen. Voor wat betreft de investeringen die de komende vier jaar nodig zijn... ...stellen wij de volgende prioriteiten. Voor de invoering van een stadspas reserveren we om te beginnen een half miljoen. We gaan uit van een vorm die zo optimaal mogelijk en toekomstbestendig is voor de Nijmeegse situatie. Lopen, fietsen en het gebruik van deelfietsen en deelauto's, mobiliteitsdiensten, vergroten de leefbaarheid in de stad, de luchtkwaliteit en verkleinen het ruimtebeslag. Hiervoor wordt 10 miljoen euro vrijgemaakt in de volgende periode. Dit bedrag kan ook gebruikt worden voor vergroting van de verkeersveiligheid, verbreding en verkeersveiliger maken van fietspaden en voor de bestrijding van fietsdiefstal. De Graafsweg wordt voor een deel opnieuw ingericht en verkeersveiliger gemaakt. Nu is het tijd om het overige deel van de weg een lokale functie te geven. Voor de inrichting van veilige fietspaden en trottoirs reserveren we 2 miljoen euro. Groen in de stad verdient blijvende aandacht. Met name de openbare ruimte aan de Mauritsingel moet echt beter worden ingericht. Hier trekken we een half miljoen euro vooruit. De gemeente ondersteunt de wens dat CO2 een reële prijs krijgt. Geen 5 euro per ton CO2, maar 50 euro per ton CO2. En sluit aan bij goede initiatieven. Dit geld wordt in een klimaatfonds gestort. Er zit voldoende ruimte in de begroting om in de volgende periode jaarlijks extra middelen toe te kennen aan de culturele sector. Deze heeft het al jaren zwaar, niet in de laatste plaats door landelijke bezuinigingen. Om ons goede culturele aanbod op peil te houden, trekken we jaarlijks minimaal een half miljoen euro extra uit. Energietransitie. We maken jaarlijks anderhalf miljoen euro per jaar vrij voor de begeleiding hiervan zoals voor het opstellen van energietransitiewijkplannen, het ondersteunen van inwoners die hun huis verduurzamen en de bijbehorende financieringsconstructies. Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen na vele gesprekken met leden, bewoners en organisaties in Nijmegen. De programmacommissie is iedereen dankbaar voor de waardevolle ideeën, suggesties en voor het meedenken. Leden van de programmacommissie, guido janssen voorzitter April ranshuizen harriet Timens, jasmijn van der ploeg Joop bos koenraad Hanneke Rosendaal, pepijn boekhorst en sophie hooyman stagiaire